Waarom de straf van Bashir is verlaagd, is niet duidelijk. Het weer, wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Alleen in het noordwesten nog kans op een bui. Middagtemperatuur rond 14 graden. En morgen verandert er weinig in het weerbeeld. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad viel op de A27 Preda Gorkum voor Nieuwendijk 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zandvoort. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM. Met nu. ZFM. We gaan de eens ergens naartoe: naar de film, toneelstuk of zoiets. Maar ja, dat kost geld. Nu zegt mijn moeder altijd: ga daar maar niet naartoe. Je kunt beter je geld bewaren voor de slechte dagen die er komen. Maar nu maak ik me zorgen over het probleem. Als er nu geen slechte dagen komen, wat moet ik dan met het geld doen? Ik zal er vrij kort over zijn. Uw moeder heeft ongelijk. Als er slechte dagen komen, dan is uw grootste bezit dit. De herinnering aan de goede dagen. Je hebt mensen die spijren en die spijren en die spijren... En dat allemaal voor het geluk dat komen gaat. En intussen zijn ze blind voor het geluk dat er al is. En dat ze niet opmerken. Zulke mensen hebben een geestelijk ooggebrek. Ze zijn verziend. En als ze dan eindelijk genoeg geld hebben, staan hun handen verkeerd. Ze hebben niet geleerd het geluk te grepen daar waar het is. Hun handen zijn zo kromgetrokken dat ze niets meer kunnen pakken. Het geluk het is namelijk niet een bezit, het is een gesteldheid, een mentaliteit. En je kunt die mentaliteit niet vroeg genoeg leren. Ik had een oom. En die zat de hele dag aan zijn bureau te rekenen hoeveel geld hij wel had. Het was zoveel dat hij er nooit helemaal achter kwam. Soms riep mijn tante... Anton, kom je thee drinken? Hè, zei hij dan, ik was er net bijna. Uh, de notaris is er tenslotte achtergekomen. De gordijnen waren toen dicht. Het is een heel bedrag, zei hij. Mag ik u wel condoleren met uw echtgenoot. <totstuken> Waar de kopstukken verschijnen gaan problemen ja, verdwijnen. Dat was in de tijd de titel van... Van een prachtig Of nee, problemen verdwijnen waar de kopstukken verschijnen. Dat was ik, moet wel goed zeggen. Er is de een tijdens, uh, titel van een radioprogramma... Uh, waar Godfried Bomans en nog een aantal andere mensen in zaten... die zogenaamde problemen van luisteraars oplosten. En Godfried Bomans was natuurlijk onaanvolgbaar in zijn antwoorden. En het komt van een oude LP ook die ik hier in de studio gevonden heb. En ik vind dat leuk. Dus dan gaat u de komende weken... gaat u daar nog wel het een en ander meer van horen. Nostalgie om de stem van Godfried nog weer eens terug te horen op radio. Die vernieuwjaren part 2, om het zo maar eens te zeggen. Het nieuws was weer verbluffend. Uh, ik weet, uh, ik het weet, weerbericht was het mooiste. Ja, het weerbericht was hartstikke mooi. Dat vond ik ook wel. Ja. ja. En het nieuws ook fantastisch nieuws allemaal weer. Nou ja. <lacht> Het nou, nieuws van vandaag is oud nieuws. Ja, zo is dat. Zou Griekenland nou wel failliet gaan, of niet? <lacht> <lacht> ja, zijn ze. vandaag nog niet uit, denk ik. Maar uh, we gaan lekker door jongens, want wij zijn hier niet om, uh, om het over het nieuws te hebben. We zijn hier gewoon om lekker muziek uh, te laten horen aan uh, jullie daar, de luisteraars van uh, de radio uh, op internet of um, uh, via de ether of uh, natuurlijk via de kabel op 106.9. Allemaal fantastisch dat u er uh, weer bent. En uh, Radio ZFM is natuurlijk ook digitaal te bekijken via de televisie. En dat wel door, door, door heel Noord-Holland, geloof ik. Hè? Nee, door heel Regio Eimond. He, regio Eemond Ja. Oh. Dus jij kan hem thuis ook nog ja, ja, ik heb hem ja, okay. gezien. Ja, ik heb van de week gelijk, gelijk gekeken. dat ik thuis was vorige week woensdag. Uh, gelijk gekeken van. oh ja, dat moet ik even zien. CFM op de, uh, TV. En ja hoor, dat was er. En dan kun je ons ook horen. Ja. Oh, is dat zo? Ja. Oh, uh, er zit ook geluid achter. Er wow. zit ook geluid achter. Ja, mooi. Nou, dat is mooi. fantastisch. De techniek staat voor niets. War of the Worlds, dames en heren, uit 1978. Het muzika muzikale project van Jeff Veens. Met onder andere uh, medewerking van Julie Covington, Phil Linux. Uh, Phil Lin Lin Lin Linux, moet ik zeggen. En David Essex. En um, maar een van die twee is al dood Ik dacht dat het veel leinert was Maar ik weet het niet zeker Het kan ook David Essex zijn natuurlijk Maar in ieder geval een van die twee mensen leeft helaas niet meer Jammer um, We gaan een nummer draaien Het openingstuk van kant uh, drie Om het zo maar eens te zeggen En dat heet Red Wheat. En je hoort ook weer de prachtige stem van Richard Burton Die de verteller is War of the World Red Wheat. Veel lijnen is dat. Ja, ja. 4 januari 1986. Oké. Okay. Next day, the dawn was a brilliant fiery red. And I wandered through the weird and lurid landscape of another planet. while the vegetation which gives Mars its red appearance had taken root on Earth. As man had succumbed to the marshals so our land now succumbed to the red weed. choking the movement of the water, and then it began to creep like a slimy red animal across the land, covering field and ditch and tree and hedgerow with living scarlet feelers, crawling, crawling. Leave him to the mercy of the red weed, and decided to bury him decently. Nathaniel, Nathaniel! The parson's eyes flickered open. He was alive. Me. But it's me, Beth! Your wife! No, you're one of them! A devil! He's delirious. Lies! I saw the devil's sign! What are you saying? The green flash in the sky. His demons were here all along, in our hearts and souls, just waiting for a sign from him! And now they're destroying our world! But they're not devils, they're Martians. We must leave here. Look for the house then, and come with them up quickly! We took shelter in a cottage, and black smoke spread, hemming us in. Then a fighting machine came across the field, spraying jets of steam that turned the smoke into thick, black dust. Dear God, help us! The voice of the devil is heard in our land. The ja, dat is alweer het volgende nummer. Dus dat hoort u straks nog even. Lekker, Toch? In ieder geval uh, een, prachtig, uh, een prachtig fragment uit The War of the Worlds. Get, uh, getiteld The Red Wheat Part 1. En er komt dus ook nog een Part toe. Uh, dat zit, zit er dik in natuurlijk. Um, en u worden natuurlijk de stemmen van Phil Leinert en van uh, Julie Covington, die uh, de rol speelde van uh, de, het, de vrouw Beth. En Phil Leonard deed uh, Nathaniel. En natuurlijk was, uh, is Richard Burton de narrator. En dat is geweldig. Want die man die heeft zo'n mooie stem. Dat uh, voor dit soort werk. Ik heb nog uh, opnames daarvan. Uh, van het, het instuderen van die teksten. En zo de momenten dat hij zich verspreekt. Of om koffie vraagt. en weet ik het allemaal niet. Maar... Misschien dat dat iets is wat we binnenkort een keer gaan doen. Gewoon een hele uitzending hier aan wijden aan dit prachtige project. Met allerlei unieke fragmenten. Dat is misschien wel eens leuk. In december of zo. Hè, ja, goed idee ja. Goed idee, ja. Gaan we doen. Uh, gaan we even voorbereiden. Um, dan gaan we gaan verder met... Uh, even kijken, waar we waren weer? Oh ja, bij, bij, uh, bij uh, Vets Domino. Hè? Ja, bij Vets. Bij Vets. Eén derde the shame. Ja, klopt. Ja, dat is hem. Is het niet schaamteloos? Uh, ik weet het niet. Kwam. Right when you see the drawing in there Lekker op ze. Lekker de korte nummertjes. <laughs> Fats Domino. Ik, ik, ik zit me nog steeds nog af te vragen of het nou echt live is of dat het nou gefaked live is. Ik, uh, ik weet het niet. Ik, ik, ik, denk, ik hou het maar even op echt live. In ieder geval, um, ja, de geluidskwaliteit is niet al te best. Dus het zal wel een oude live opname zijn. Maar wel leuk om dat te horen. Daar gaat het om. Uh, ain't that a shame van Fats Domino. We gaan door met Stevie Wonder. Van de uh, Original Music Aquarium, Part 1 uit 1982. En daarvan draaien wij het prachtige werkje. Higher Ground, Stevie Wonder. LP Original Music Aquarium Part 1. Ja, het gaat achter elkaar door. Je moet heel snel weg zijn met die, met die stukken. En uh, het, ik zei het al, het is een uh, compilatie-LP. En daar staat het uh, beste op uit zijn uh, LP's uh, Talking Book. his First Final. Uh, Inner, Inner, Inner Circles, onder andere Songs in the Key of Life. The Secret Life of Plants and Hotter Than July. En zeven LP's die hij daarvoor gemaakt heeft, dus... Uh, en als je dan nog weet dat hij in het totaal 23 studio albums heeft gemaakt, Stevie Wonder en 100, meer dan 100 singles het is uh, wel een productie mag je zeggen, uh, vanaf 1962 ongeveer toen hij voor het eerst begon en toen hij als jochie van een nou, heel jong knaapje, geloof die elf was dat hij als heel jong knaapje een plaatje mocht opnemen bij het beroemde Motown label, en dat heette toen Fingertips, en dat was het begin van een glasrijke, gigantische uh, carrière waarin Stevie Wonder dus uitgroeide tot echt wel een genie. Dat mag je rustig wel stellen. En nog steeds actief. En hij doet het nog steeds hartstikke goed. Hij heeft nog steeds dezelfde prachtige stem. En... Uh... Het is uh, natuurlijk ook een wonder. Omdat de man een multi-instrumentalist is. Hij speelt fantastisch uh, piano. En keyboards natuurlijk. Synthesizers. Uh, maar ook als drummer. staat hij een mannetje. Want hij heeft op heel veel platen. Zelf ook wel vaak de drums gespeeld. Heel apart. Stevie Wonder. Dus met higher ground. We gaan weer terug naar het dramatische gebeuren. Uh, dames en heren. Dat wij aangevallen werden door de masmannetjes. En uh, daar hebben we het dus over. De war ...of the world. Het musical project... ...het muzikale project van Jeff Wayne... ...met onder andere... ...medewerking van... Uh Julie Covington, die we natuurlijk allemaal kennen... van Don't Cry For Me Argentina. Haar hoofdrol in Evita, op de plaats althans. Verder eh, natuurlijk Phil Leinert... de zanger van Thin Lizzy. En Dave Essex. En Phil Leinert, helaas, is niet meer onder ons. Dat is heel jammer. Eh, die deed natuurlijk dan ook niet mee aan de live performance... zoals die in 2010 en eh, 2009... dacht ik, uitgevoerd werden... in de Heineken Musical in Amsterdam. Toen werd het hele project live gedaan. Met de nog aanwezige... ...mensen die dus nog een leven hadden. Dus onder andere... ...Justin Hayward was daar bijvoorbeeld wel bij. Uh, we gaan door... ...met uh, dat project dus... ...The War of the Worlds. En we horen daaruit... Uh, ...Parson Nathaniel. U heeft al een klein stukje net al gehoord, maar ja... ...het is een, een LP zonder bandjes, dus het is voor mij altijd... ...een beetje lastig zoeken. Maar we gaan... ...in ieder geval dat, uh, dat stuk... Uh, ...draaien. Hier komt-ie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 There must be something worth living for There must be something worth trying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 Dus uh, wij, we hebben het plan opgevat om een keer dit hele ding een keer integraal helemaal uit te zenden. Het lijkt wel een keer ontzettend leuk om dat te doen. Achter elkaar door de hele warpbeweld. En dan kijken we ook of we die Nederlandse versie nog kunnen bemachtigen. Dat moet, uh, dat moet wel mogelijk zijn, denk ik, zomaar. Um, Richard Burden was de gesproken tekst oftewel de eerste de verteller uh, David Essex is de soldaat, dan Phil Leinert uh, speelde de rol van Parson Nathaniel um, Julie Covington deed de rol van Beth, uh, Justin Hayward was uh, de zanger en de gedachte van de verteller in onder andere Forever Autumn Chris Thompson, de man die uh, onder andere ook zong bij Memphis Man's Earth Band, deed het liedje Thunder Child, wat u ook eerder gehoord heeft. Jerry Wayne doet... Uh... En ook nog een uh, gebroken tekst, gesproken tekst. Op de Epiloog Part 2. Ik weet niet of we daar nog aan toe komen vandaag. Uh, dan hadden we verder uh, Ken Freeman. Die speelde alle keyboardpartijen. Chris Penning deed alle gitaren. Uh, Joe Partridge deed ook gitaren. Uh, en dan hebben we uh, George Fenton. Die deed santoor, Citer. En nog een ander. Een tar. tar. Een tar. Ja, dat is. Ik uh, weet niet wat dat voor een ding is. Maar dat zal wel. Dat zou ik u vertellen wat ja. het is? Ja, laat hem nou even staan, man. Dat ja, is een muziekinstrument. Ja, dat is een muziekinstrument. Ja, is een muziekinstrument. Herbie, Herbie Flowers uh, Deed de basgitaar Heeft ook nog met uh, John, Williams, John Williams Gewerkt in Sky onder andere uh, Barry Morgan Deed de trommels Dan uh, Barry D'Souza, Ray Jones en Ray Cooper slaginstrumenten En Paul Vigris, Jerry Osborne En Billy Laurie Die deden het achtergrondkoor de de The, The Rolling Stones The hey, hey, Beatles The Rolling Stones The Beatles Da, da, da, da, la, la, la, la. Weet je nou wat een tar is? Nee. Een tokkelinstrument in de vorm van een gitaar met vijf tot acht snaren. Zo. Nou, leuk. Voornamelijk uh, komt het uit iran peers hier vandaan. Oh ja, dat is zo'n oosters instrument. Zo'n folklore die folkloristische muziekinstrument. Ja, uh, uh, ja oké. Okay. Wat oh, is een leuke afbeelding? Dat nou, lijkt wel een kip zonder spoor. <lacht> ja. Hé, hey, we hadden het over de confrontatie. Laten we daar even aan beginnen op deze zonnige woensdag. Want het gaat per slot van om dat. Uh, <lacht> Ja, ga verder. Waarom moet je nou zo lachen om die zonnige woensdag? Het is toch zonnig? En deze kant van de radio wel. Ja. Ja. Is, we zitten we we ook niet. mooi op locatie in een zonnig land. Ja, we, zitten, we zijn stiekem geëmigreerd, ja. dames en heren, dat weten we niet. Maar we zitten gewoon in Spanje in het strand. En, uh, dat zou je niet vertellen. Oh, sorry. Ik verklets me weer. Nou, oké, okay, de confrontatie. Uh, Matta, als je luistert, hier komt een liedje voor jou. Pesja voor Marta. Van een wijd album van de Beatles. Malfa, my dear. Malfa. Album van de Beatles. En u weet waar het in de confrontatie om gaat. Het is een soort uh, Ajax-Feyenoord in de, in de muziek. De uh, Beatles tegenover de Stones. Um, en, uh, maar dat is wel leuk. Gewoon uh, die oude tegenstelling. Ajax-Feyenoord. Uh, 0-1. Nee, het was 1-1. Oh. oh goed. Je hebt niet opgelet. Ja, maar het begon met 0-1. Ja, oké. Okay, werd het 1-1. 0-1 het leukste. oké. Maar goed, gaan we het niet over hebben. Want... Uh, is die Jan van zal de televisiering uh, <laughs> vinden... ...heb ik er allemaal niks meer mee. Uh, nou ja, oké okay, uh, okay dan. Uh, Wat zei ik nou? Oh ja, Mother My Dear dus van de uh, van, uh, van, uh, Beatles. Beatles. ja We gaan naar de Rolling Stones. En uh, daarvan hebben we een prachtig nummer... ...van die LP Let It Bleed... ...die daar tegenover staat. Prachtig mooi is dit. Het is niet van de Stones zelf. Het is van uh, een oude bluesgigant... Um, nou weet ik alleen ik gauw niet meer wie Moet ik even zien of ik dat op de binnenhoes nog kan vinden Nee dus we, we, we pain Ja nee even kijken hoor Even kijken want ik, ik heb het hier natuurlijk Dat, eh, dat is eh, natuurlijk helemaal duidelijk Dat staat hier gewoon keurig netjes Nee het staat er niet op <laughs> Nou lekker slim Um, in ieder geval, het is een prachtig nummer. Ik dacht eigenlijk altijd dat het van Willy Dixon was, maar dat schijnt niet zo te zijn. Um, maar het is in ieder geval een mooie oude blues. En de Stones hebben het later ook nog eens een keer helemaal akoestisch opgenomen. Uh, u hoort hier overigens uh, als gastartiest op mandoline meespelen Ray Cooder. Dat is ook wel weer leuk dat u dat even weet natuurlijk. Nou, luistert u naar deze prachtige song. Het is geen originele Stones maar, compositie, maar het is wel geweldig. Het is een van mijn lievelingsliedjes van deze plaat love in vain the stones will i follow the Album Let It Bleed met een fantastisch Mooie versie van Love In Vein Mick Jagger, vocals, Keith Richards uh, Gitaren Hij deed alles, ook de slide uh, Bill Wyman, Bas, Charlie Watts, drums En uh, Ray Cooter speelde De mandolin En uh, er is nog wel een klein verhaaltje aan dit nummer Want uh, op de hoes van de LP van de Stones Staat vermeld dat het geschreven is door Woody Payne en dat is niet juist. Dat uh, zal waarschijnlijk een, of een, een fake naam zijn of een pseudoniem of wat dan ook. Maar het origineel komt uit 1937. En uh, toen werd dat gedaan op de, eerste keer, de eerste keer dus door Robert Johnson. En toen duurde het nummer maar twee minuten en nu vier. Dus de stans hebben we er iets bij gemaakt. Dus ja. dat wel dus. En Goed. natuurlijk mijn, mijn, mijn held hè. Wat is daarmee? Wie is Eric Clapton. Kuifje? Eric Clapton. Oh, ik dacht... Die uh, hebben we ook gedaan. Oh ja. Maar dat was vele malen later ja. in 2004. Ah ja, dat is niet zo. belangrijk. Dit is de standaardversie, kunnen we wel zeggen. Dus, zo, zo kent iedereen het nummer van de uh, Stones. Dus ze hebben het zelf ook later nog eens dunnetjes overgedaan op de, op de LP of CD Stripped. Die ze toen onder andere opgenomen hebben in uh, Paradiso in Amsterdam. Waar wij dus, dus alles akoestisch deden. En ook toen hebben ze dit prachtige liedje nog een keer opnieuw gedaan. De Rolling Stones dus. Uh, we gaan naar Fats Domino natuurlijk, want dat was aan de beurt. En uh, uh, nou ja, wat kun je anders draaien dan Blueberry? Kan bijna niet anders, toch? Nee. Nee. Nou nee, doen we niet. dat. Hier komt hij. Blueberry, Fats Domino. I found my Fats Domino, dus met uh, het fantastische uh, Blueberry Hill, een van zijn grootste hits. En dat deed toen de tijd ook een, een grap te natuurlijk, een beetje een banaal grapje natuurlijk. Ten tijde van die uh, Katharina of zo of uh, die, die, die, uh, die orkaan die, uh, die New Orleans get, getroffen heeft. En half de, de hele stad zo wat onder water gezet heeft. En toen zeiden ze van, ja Fats Domino, is die, uh, leeft hij nog? Ja, hij is gered. Oh ja, want hij zat boven op Blueberry Hill. Dus uh, zo doen Ja, ja, uh, is, is dat nog leuk? Wel, nee. Dat is toch niet meer actueel. Nee, is al lang niet meer. Dat maar, ja. is zo van afgelopen we, maandag. Ja, we, <lacht> Jij bent gek, op deze. Ik kan wel merken dat het zonnig is vandaag. <lacht> nou, oké. Okay. Uh, we gaan gewoon lekker door, jongens, want we hebben nog wat. Uh, namelijk Stevie Wonder. Ja, van de Original Music Aquarium Part 1 Draaien we nu het uh, prachtige nummer uit 1980 Afkomstig van de LP Hotter Than July En dat heet Master Blaster Jamming Stevie Wonder Blaster Blaster Jamming. Stevie Wonder van het album Hotter Than July. Dames en heren, een prachtige plaat uit 1982. Stevie Wonder, heerlijk om dat allemaal nog weer eens terug te horen op deze zonnige woensdag. We gaan... Uh... Uh, ja, ik moet weer even een beetje uh, praten, want, want hij moet weer zoeken op die uh, LP zonder bandjes. En dat is echt wel lastig hoor, als je maar één gram gramofoon hebt. Heel lastig. Um, Waar of the worlds, en daar gaan we mee besluiten ook, want uh, we zitten ze uh, bijna uh, aan ons, uh, onze tax, zou ik maar zeggen, dat het dus, uh, dat het dus uh, zou ik maar zeggen, uh, vier uur is en dat we dus het nieuws krijgen. Dus vandaar. Epiloog. En ik weet niet of we part 1 of 1 of part 2 krijgen, maar dat zien we vanzelf. We gaan het laten lopen zolang als de tijd ons toestaat. Um, en dus besluiten we met War of the Worlds van Jeff Wayne met de epiloog. Abruptly The sound ceased. Suddenly the desolation, the de solitude became unendurable. While that voice sounded London it still seemed alive now suddenly there was a change the passing of something and all that remained was this gaunt quiet i looked up and saw a third machine it was erect and motionless like the others an insane resolve possessed me i would give my life to the martians here and now I saw that a multitude of black birds were circling and clustering about the hood. I began running along the road. I felt no fear, only a wild, trembling exultation as I ran up the hill towards the motionless monster. Out of the hood hung red shreds at which the hungry birds now pecked and tore. hill, the Martians' camp was below me. A mighty space it was, and scattered about it in their overturned machines were the Martians, dead, slain after all man's devices had failed by the humblest things upon the earth. Bacteria, minute, invisible, bacteria. the invaders arrived and drank and fed. Our microscopic allies attacked them. From that moment Het zit er alweer op, Rut. Ja, ik merk het. Ja. Ik merk het dan weer. Nou, oké okay dan. Ja, nee, sorry. Ja, ik kan er ook niets aan doen. De finiëljaren voor uh, deze mooie woensdag, deze zonovergoten woensdag, zit er alweer op. Ja. We gaan naar huis. Ja, we gaan er vandoor. Ga snel de studio uit. Ja, heel snel hoor. Heel snel. Ik ben er klaar mee. Tot <laughs> hoor. Volgende week zijn we er weer. Ja. Wat gaan we dan doen? Een week ik niet. Ah, dat zien we dan wel. Dat zien we dan wel. Weer. In ieder geval gaan we platen draaien. Dat ja, dat, dat is in ieder geval leuk. Nou. Dank je wel voor deze mooie platen. Ja, jij ook. En uh, tot volgende week. Dan weer. Ja, tot volgende week. Gezellig. Oké. Okay. thousands who had fled by sea, including the one most dear to me, all would return. The pulse of life growing stronger and stronger would beat again. As life returns to normal... The question of another attack from Mars causes universal concern. Is our planet safe? Or is this time of peace merely a reprieve? It may be that across the immensity of space, they have learned their lessons, and even now await their opportunity. Perhaps the future belongs not to us, but to the mushrooms.